Vijf uur. Het NOS-journaal. Hallo Duivene de Wit. Forse verliezen op Europese beurzen. Pakistan zegt drie al Qaeda kopstukken te hebben opgepakt. Een Wiesentaalcentrum wil stappen in zaak oud-SS'er Faber. De Europese beurzen staan op fors verlies. Door de zorgen over de Europese schuldensituatie... en de vrees voor een nieuwe recessie staan de koersen onder druk... De AEX-index in Amsterdam staat vlak voor sluiting op een verlies van 4%. Ook de andere beurzen in Europa staan op verlies. Parijs en Frankfurt staan rond de 5% in de min, de beurs in Londen op min 3. Vanwege Labour Day, de dag van de arbeid, zijn de beurzen in de Verenigde Staten vandaag gesloten. Het Pakistanse leger zegt dat drie kopstukken van Al-Qaeda zijn opgepakt. Pakistan zou daarbij hebben samengewerkt met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA.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 De restanten asbest bij basisschool De Ploegschaar zijn waarschijnlijk blijven liggen na een verbouwing in de afgelopen weken. Doordat de kinderen pas vandaag weer naar school gingen, is het asbest nu pas ontdekt. Uit voorzorg zijn ook de kinderen van een naastgelegen school in Purmerend naar huis gestuurd. Minister opstelte, wil het aantal vrijwilligers bij de politie verdubbelen. Dat heeft hij gezegd bij de opening van het academisch jaar op de politieacademie. De vrijwilligers doen in hun vrije tijd allerlei werkzaamheden voor de politie. Zo helpen ze bij verkeerscontroles, houden ze toezicht bij evenementen en surveilleren ze in de wijk. De laatste jaren neemt het aantal vrijwilligers af. Minister Opstelte wil het werk aantrekkelijker maken door de vrijwilligers breder in te zetten bij de politie. Nu zijn er ruim 2000 politievrijwilligers. In 2015 moeten dat er ruim twee keer zoveel zijn. In Rome is een dakloze man opgepakt die zaterdagochtend vroeg een beroemde fontein in het centrum van de stad heeft vernield. De man van 52 werd vannacht opgepakt in de buurt van de beschadigde moorenfontein op de Piazza Navona. Een agent herkende hem van beelden van een bewakingscamera. Daarop was te zien hoe hij op een marmeren beeld staat in te hakken. Daarbij kwamen twee grote brokstukken los. Dan het weer. Vanavond overal buien met vooral in het westen kans op onweer. Een stevige zuidwestenwind en minima vannacht rond 12 graden. Morgen eerst nog droog, maar later langdurig geregen. De zuidwestenwind wordt aan zee hard, mogelijk stormachtig... met kans op zware windstoten. Middagtemperatuur dan 18 graden. ANRB Verkeersinformatie. Er staan 25 files bij elkaar 90 kilometer. De opvallende files die staan op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... Het moet zijn van Amersfoort naar Hengelo... tussen de afrit Hoenderloo en Knaalpunt Beekbergen, 5 kilometer. De oorzaak is een ongeluk. Op de A12 Utrecht richting Arnhem is ook een ongeluk gebeurd. Bij de Afrit-Oosterbeek staat 7 kilometer. A13 van Rotterdam naar Den Haag... tussen Delft-Zuid en Knalpunt ippenburg 9 door een aanrijding. En de A44 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Leiden en Voorhout, 5 kilometer. Dat komt door een afgevallen lading. Er is maar één rijstrook open. Richting Amsterdam kun je beter omrijden over de A4.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 8 over 5, goedemiddag. Meer blauw op straat en het liefst zonder dat het extra belastinggeld kost. Hoe doe je dat? Verdubbel het aantal vrijwilligers bij de politie. We spreken straks met zo'n diender die door de week hard werkt... en op zijn vrije zaterdag agent is. Het Simon-Wiesentaal-centrum wil dat premier Rutte druk gaat uitoefenen op bondskanselier Merkel... om oorlogsmisdadiger Klaas-Karel Faber achter de tralies te krijgen. Sinds dit weekend is Faber de meest gezochte oorlogsmisdadiger op de lijst van het Wiesentaal-centrum. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Wouter, daar was vanmiddag een gesprek over met de Tweede Kamer hier in Nederland. Persconferentie daarna. Um, wat denk je? Stel dat Rutte druk gaat uitoefenen richting Merkel. Zal dat iets uithalen? Nou, je mag toch hopen dat ook het Simon Wiesenthal-centrum weet dat Merkel daar niet over gaat. En trouwens Mark Rutte ook niet. Maar het is natuurlijk nu wel weer even in de publiciteit, dus misschien dat dat in ieder geval helpt. Want er loopt al sinds begin dit jaar een Europees uitleveringsverzoek dat Nederland eerder dit jaar al heeft ingediend bij de Duitse autoriteiten. Uh, het Openbaar Ministerie in München heeft ons zojuist verteld dat men daar nog op studeert. De Duitse minister van Justitie, Lloyd-Huyser Schnarrenberger, die heeft justitie ook al eerder, dus voordat Nederland met dat uitleveringsverzoek kwam, uh, uh, opgeroepen om de zaak te heropenen, om Faber desnoods in Duitsland dan maar te berichten. Maar het OM in Beiren heeft kennelijk weinig haast... Ja, men vindt het over het algemeen natuurlijk wel vervelend in Duitsland. Hè. Jarenlang heeft er eigenlijk geen haan naar gekraaid, naar deze oude heren. En pas sinds een jaar of tien komen dit soort zaken weer onder de aandacht. In sommige gevallen heeft dat ook echt tot veroordelingen geleid. Bijvoorbeeld de Nederlands SSR Heinrich Boeren. En bij Demjanjoek, wegens Sobibor. Maar er zijn ook regels en wetten. En onder andere die, of vooral die, belemmeren dat Vapen nu wordt uitgeleverd. Maar als, zoals je zegt, Duitsland het best vervelend wint. Waarom houdt Duitsland dan zijn uitlevering en daarmee zijn berichting steeds tegen? Ja, het klinkt macaber, maar dat heeft hij te danken aan Adolf Hitler. Die heeft in 1943 een besluit genomen dat buitenlanders die bij de SS gingen... dus ook Nederlanders die zich vrijwillig bij de SS melden om daar te gaan dienen... dat die automatisch Duits staatsburger werden. Nou, de meeste besluiten van Adolf Hitler zijn natuurlijk na de oorlog teruggedraaid... maar uh, deze niet. En dus dat besluit, dat vuren er las, is nooit ongedaan gemaakt. Deze mannen blijven dus Duitser. En Duitsland levert per definitie geen eigen staatsburgers uit. En Je noemde net Heinrich Boeren, Demjan Joek. Uh, daar zijn uiteindelijk wel rechtszaken gestart. Wat is nou het verschil? In ja, die twee zaken speelden dus inderdaad ook het, het Duitse paspoort een, een, een rol... Um... Bijvoorbeeld bij, bij Boeren en ook bij Herbertus Bikker... een andere Nederlander. Demjanjuk is eigenlijk een andere categorie. Uh, maar die Nederlanders, die konden ook inderdaad niet worden uitgeleverd omdat ze Duitser waren. Maar in beide gevallen konden ze wel in Duitsland worden berecht, omdat er nieuwe informatie over hun zaak was. Bij Bikker bijvoorbeeld, uh, die heeft ooit tegen een journalist opgeschept uh, over de moord op een verzetsman in Nederland, uh, terwijl hij eigenlijk, omdat hij dacht dat hij eigenlijk veilig was in Duitsland. Maar juist daarom, want hij daar zelf informatie over gaf, kon het onderzoek weer worden heropend, heeft bij nieuwe feiten gevonden. Bij Faber is dat niet het geval. De Duitse justitie zou maar misschien eigenlijk wel blij zijn als er uit Nederland nieuw bewijs kwam. Als het Simon Wiesentaalcentrum nog nieuwe dingen kan opdiepen... dan kunnen ze namelijk die zaak weer heropenen. En zolang de Nederlandse justitie of anderen niet met nieuwe informatie komen... blijft het een oude zaak en blijft Faber volgens de Duitse wet op vrije voeten. Wouter Meijer was dat vanuit Berlijn. Natuur, milieu en economie, in verhouding tot de rest van Europa en de rest van de wereld ook, doet Nederland het nog niet zo slecht. Best goed zelfs, stelt het planbureau voor de leefomgeving in de vandaag verschenen duurzaamheidsmonitor. Maar op de langere termijn, dan hebben we het over 2040, moet er veel gebeuren om economie, welvaart en milieu op een aanvaardbaar niveau te houden. Zegt de directeur van het bureau voor de leefomgeving, Maarten Haijer. Ik denk dat we allereerst voor de echt grote problemen constateren... dat die nog steeds niet goed zijn aangepakt. En dan hebben we het echt over de biodiversiteitsproblematiek... en de klimaatproblematiek. Ik denk dat aan de andere kant... dat Nederland ten opzichte van de omringende landen... een land is met veel vertrouwen in elkaar, in mensen onderling... en ook in de politieke instituties. Wat wij voor de rest zeggen... wij kunnen niet langer pretenderen dat we een kenniseconomie zijn en tegelijkertijd achteruit lopen in de ranglijstjes over de onderwijsprestaties van Nederland. U zegt dat mensen nog steeds vertrouwen hebben in de politiek... terwijl je eigenlijk alleen maar mensen hoort klagen over diezelfde politiek. Ja, dat vinden we dus eigenlijk niet terug. Dus in de algemene zin heeft men toch wel degelijk vertrouwen in de politiek. Maar ik denk dat uh, een van de manieren om uh, ook vertrouwen te houden... is dat de politiek zijn verantwoordelijkheid neemt juist voor die hele grote vragen... En uh, wat wij in deze monitor eigenlijk zeggen van... kijk, sommige dingen gaan misschien niet goed... maar je kunt ze wel degelijk oplossen. Dus denk eens aan een stip op de horizon. Van hoe wil je dat Nederland er in 2040 uitziet? En uh, wij hebben doorgerekend of we dan bijvoorbeeld een uh, koolstofvrije economie kunnen hebben. Dus een economie die eigenlijk helemaal schoon is. Nou, dat kan. En je kunt dat ook combineren met nieuwe innovatieve productieprocessen... waar Nederland gewoon internationaal mee kan gaan verdienen. U zegt het kan, maar wat moet je daar allemaal voor doen en laten? Allereerst denk ik dat het van belang is dat de overheid heel duidelijk aangeeft... dat ze zich aan deze problemen die we in de monitor signaleren, committeert. Gebeurt dat nu voldoende, vindt u? Ik denk dat je dat niet voldoende kan doen, omdat uh, als een overheid ook weinig geld heeft, dan moet je eigenlijk uh, mensen die grote financieringsbeslissingen nemen, institutionele beleggers, banken en wat is meer zij, die moeten eigenlijk het vertrouwen hebben dat een investering in die duurzaamheid, dat die zich terugbetaalt. Dus het is in zekere mate belangrijker dat die overheid voorspelbaar is dan dat of die overheid nou ambitieus is of heel ambitieus. Is die overheid nog wel betrouwbaar genoeg... om dat soort processen te kunnen houden die u net beschreef? Nou, de overheid moet natuurlijk wel bedenken... dat sommige instrumenten niet meer uh, kunnen worden ingezet. Dus het idee van uh, werken met subsidies en dergelijke. Ik denk dat wat politiek ingewikkeld is... maar wat wij vanuit het planbureaus toch zeggen... is dat je eigenlijk over die termijn van 2040... moet je toch naar een ander Nederland toe. En, en wat veel meer echt een innovatieve delta is, waarbij het onderwijs goed op orde is en dus ook wat kost, waarbij die innovatie rendeert en waarbij innovatie altijd op duurzame leest geschoeid is. klinkt heel goed, maar het beleid blijft daar vaak wel bij achter omdat het geld er niet voor is of omdat de prioriteiten ergens anders liggen. Bijvoorbeeld bij dit kabinet dat economische groei toch wel heel erg belangrijk is. En duurzaamheid hoor je dit kabinet minder over. Uh, maar wij stellen eigenlijk dat economische groei met duurzaamheid verbonden moet worden gezien. Dus juist... nou, dat zegt u, maar dat zie je dus niet in het beleid. Ik zie het wel degelijk ook in het bedrijfsleven dat men zegt... Wij, voor ons is er alleen nog uh, een, een goede manier van werken als je die duurzaamheid uh, realiseert. Het is nu ook uh, aan de overheid... om te zorgen dat geld wat je zelf niet meer hebt, dat dat naar die innovatie wordt toegezogen. De overheid heeft de macht om doelen te stellen. Uh, en dat is wel degelijk iets waar dan ook privaat kapitaal op af zal gaan komen. Maarten Haier van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hij sprak met Hans Andringa. En later deze maand komt staatssecretaris voor Milieu Joop Atsma... met een eigen duurzaamheidsplan. Zometeen de band tussen Gaddafi en MI6. Premier Cameron gaat die band onderzoeken. Hoe staat het op de Nederlandse wegen? Met bij Wijnand Spaan. De drukte in het midden van het land valt op. Het komt voornamelijk door ongelukken op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Staat voor Apeldoorn-Zuid, 5 kilometer. Het is nog steeds een flinke bende op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Er ligt al een tijd lang een afgevallen lading bij Voorhout. 5 kilometer via vanaf Leiden. Er staat maar één rijstrook open. En in het zuiden op de A50 van Eindhoven naar Arnhem... bij Ravenstein, 2 kilometer, staat een busje over de kop gegaan. Loopt daardoor ook vast op de A59... tussen Nuland en Knoopend Paalgraven, 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Nederlandse wetenschappers hebben op Mauritius... een 3D-scan gemaakt van een compleet dodo-skelet.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 Nou, dan moeten we toch weer naar professor Klaassens oh. kijken. Maar wanneer die klaar is met zijn programmaatje? Daarom, want oh, wanneer het programma klaar is. Nou, volgens mij kunnen we dat al heel snel op het web zien, hè, Leon? Uh, de scans zijn klaar, dus die hopen we echt vrij snel met het publiek te kunnen delen.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 Ik verlang nu al naar uh, Dodo the Movie. En dat verlangen komt van Theo Verbruggen. En dat delen wij. Ja? Jazeker. De Dodo. Nou, veel plezier. Fas fascinerend verhaal. Premier Cameron, Groot-Brittannië, ja? wil onderzoeken... of de Britse geheime dienst in het Gaddafi-tijdperk betrokken was... bij de uitlevering van terreurverdachten uit Libië. Amerikaanse en Britse media berichten de afgelopen dagen... dat er nauwe banden waren tussen de, het Britse MI6, de CIA... en het regime van Gaddafi. Londen, correspondent, Hieke Jippes. Hieke, om wat voor banden gaat het precies? Het gaat om uh, documenten... Uh, die uh, gevonden zijn in het voormalige hoofdkwartier... van, het voormalig, van Gaddafi's voormalige hoofdinlichtingen. Die meneer, uh, Moussa Koussa, is in maart al uh, Gaddafi-afvallig geworden. Uitgeweken, uitgeweken naar het Verenigd Koninkrijk. Heeft daar uh, vrijstelling van vervolging gekregen. En zit nu verder uh, in Dubai. Maar de documenten die zijn gevonden in zijn hoofdkwartier... die betreffen uh, een man... Die op dit moment heel prominent is als uh, commandant met de uh, uh, Libische uh, rebellen. En die uh, zegt nu uh, inderdaad... in 2004 ben ik in uh, Bangkok uh, gearresteerd... door de Amerikanen uh, met medeweten van de Britten... naar uh, uh, Libië uh, uh, overgebracht, illegaal. En ik ben daar onder andere door de Britse Buitenlandse Veiligheid... ik ben daar gemarteld en vervolgens door de Libiërs... en vervolgens door de Britse Buitenlandse Veiligheidsdienst... onder andere ondervraagd. En ik wil dat... Uh, ik daarvoor tenminste excuses krijg. Je ja, had het over 2004, hè? dan ging het natuurlijk om een andere regering... toen was Gordon Brown en Tony Blair met de Labour aan de macht. Is er een reactie vanuit de Labour-partij? Uh, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Jack Straw... heeft gezegd dat hij, uh, als er zoiets gebeurd is... dat hij uh, uh, van niks wist. Dat hij het ook niet uh, stiekem heeft toegestaan. Ook niet met een knipoog van jullie moeten hier werk doen. Ik laat het gaan. Dat hij vindt dat het inderdaad, zoals Cameron nu heeft aangekondigd... zorgvuldig onderzocht moet worden. Want dat dit uh, uh, niet strookt met het beleid... wat door achtereenvolgende Britse regeringen is uh, gesanctioneerd. Er is al een onderzoekscommissie die onderzoek uh, doet naar eventuele uh, medeplichtigheid aan uh, marteling door de Britse veiligheidsdiensten uh, na uh, alles wat er gebeurd is in het, uh, in het kader van, het, van, van de vergelding van 9-11. Dus uh, daarin past ook dit onderzoek. Maar zo'n onderzoek komt en dan kun je er vergif opnemen dat bijvoorbeeld Tony Blair zou worden gevraagd om te komen getuigen. We zien nogal wat foto's verschijnen de afgelopen tijd van Tony Blair met Gaddafi in een omhelzing nadat het allemaal weer goed kwam. Ja, maar je moet ook niet vergeten dat Tony, Tony Blair destijds als een held werd geprezen. Omdat hij uh, de Libische leider zou overgehaald heb, uh, uh, zou hebben om afstand te doen van zijn uh, hulp aan uh, terroristen. Uh, hè, je weet, uh, Gaddafi heeft altijd onder andere de IRA van uh, wapens en semtex uh, voorzien. Dus toen uh, Gaddafi zover was dat hij een ruil voor opheffen van uh, sancties toetrad tot uh, uh, de samenleving van fatsoenlijke Naties, zoals het toen, geloof ik, werd uh, ja. uitgedrukt. Dat stond op het konto van uh, uh, Blair. En dat was op zichzelf, toen we dit allemaal nog niet wisten... hoe dit af zou lopen, was het natuurlijk op zichzelf... ook wel een mooie ontwikkeling. Want toen was er in ieder geval één rogue state... uit die explosieve situatie in het Midden-Oosten verwijderd. Ja, dat zeker zo. Is het toeval dat dit soort geheime documenten... nu boven komen drijven? Nou, er zijn mensen die zich afvragen... Um, of deze documenten met opzet uh, zijn achtergelaten... en of dit, uh, deze hele zogenaamde ontdekking misschien een uh, dubbele bodem heeft. Maar dat zal dat onderzoek dus anderen, onder andere moeten uitwijzen. Het is wel uh, opmerkelijk dat de man om wie het gaat... Hè, die commandant die nu met de Libische, prominent bij de Libische rebellen is... is een man die, uh, voor wie destijds uh, speciale belangstelling... bij de veiligheidsdiensten uh, bestond, omdat hij uh, een lid zou zijn... Van een verboden islamitische militante groep die banden zou hebben met Al-Qaeda. Ja, want je zegt mogelijk een dubbele bodem. Wat zou die dubbele bodem kunnen zijn dat dit nu gevonden is? Nou, is het de bedoeling geweest dat deze documenten gevonden werden om op die manier uh, de, de Britten in, uh, in de problemen te brengen? Of is het een authentieke vondst waarop men toevallig op deze gegevens gestuurd is? Ik heb eens... Helder, dankjewel. Dan, minister Opstelten. Die wil het aantal vrijwilligers bij de politie verdubbelen. Zo moet er meer blauw op straat komen... zonder dat dat veel extra geld kost. Nu zijn er 2300 vrijwilligers. En Kenny van Om is één van hen. Al jaren vrijwilliger bij het Korps Midden- en West-Brabant. District Breda. Goedemiddag. Goedemiddag. Afgelopen weekend ook dienst gehad? Uh, afgelopen weekend heb ik ook een, een nachtdienstje gedraaid. Ja. En wat Sprek. doet u dan tijdens zo'n nachtdienst als vrijwilliger? Uh. Uh, wij hadden een uh, activiteit bij ons in de wijk. Uh, dat was de Dekse Dance Night. Dat is een groot evenement waar een heleboel jeugd op afkomt, Een soort tentfeest. Nou, en dan is het uh, de bedoeling in dit geval... dat ze dan uh, de jeugd uh, netjes op een veilige manier weer naar huis te begeleiden... zonder dat er vernielingen in de wijk worden gepleegd... nadat de jongeren na wat alcohol genuttigd hebben. En ging dat een beetje? Dat ging perfect. Oh, gelukkig. Uh, zonder uh, incidenten uh, is iedereen weer veilig thuisgekomen. En uh, de wijk heeft er denk ik weinig van gemerkt... En doet u dan precies hetzelfde werk als agenten die fulltime echt in dienst zijn bij de politie? Ja, de vrijwillige politieambtenaren hebben dezelfde bevoegdheden en dezelfde competenties als de beroepscollega's. En, en heeft u zelf ook uh, diezelfde opleiding gehad? Ja, in basis uh, hebben wij dezelfde opleiding gekregen. Alleen wij doen het dan niet in de dagdiensturen, uh, maar wij doen de opleiding in de avonduren. En, en loopt u er uh, hetzelfde bij ook als een gewone agent? Tussen de vrijwillige politieambtenaar en de beroeplega's, daar zit geen verschil tussen, tussen uniformering. Uh, de kleding is hetzelfde, de bewapening is hetzelfde. Uh, ja, dus eigenlijk, je ziet als burger, als je de politie nodig hebt, niet of je nou met een vrijwilliger te maken hebt of met een beroepscollega. En wat doet u in het dagelijks leven? In het dagelijks leven werk ik bij Shell Nederland op de Moedijk. Uh, daar werk ik uh, als planner uh, voor de fabrieksonderhoud. En dat was een beetje saai, of zo, dat u dacht, ik ga in het weekend lekker bij de politie. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, uh, nee. Je volgt in als jonge jongen een, een technische opleiding. En daar ga je ook in verder. Maar ja, ergens blijft het toch wel een beetje knibbelen dat je ook als politieagent misschien aan de slag wil. Uh, ja, op een gegeven moment maak je een keuze. De keuze is gemaakt richting de techniek. En vervolgens, uh, jaren later, krijg je toch de mogelijkheid om toch wat bij de politie te doen. En dat was dan vroeger de reservisten en nu de vrijwillige politie. Ja, en waarom bent u vervolgens na die opleiding niet helemaal overgestapt naar de politie? Uh, nou, dat is één, uh, je hebt een bepaalde carrièrepad bij je, uh, je ingegaan, ligt bij mijn geval dan de techniek. Uh, de overgang naar de politie, ja één, uh, de salariering bij de politieberoeps uh, is wat minder dan in het bedrijfsleven. Dus ja, het is, het is een bepaalde keuze die je maakt en nou kan ik toch van beide, ja, zeggen van beide walletjes eten. En krijgt u er wel iets voor, voor die dienst die u in het weekend draait? Ja, dat zijn uh, vergoedingen die we krijgen. Het is eigenlijk niet echt een salariering. Het is een vergoeding van uh, 6,80 euro bruto per uur. Dus voor het geld moet je het niet doen. Nou, en u loopt daar dan met de andere agenten. Ne nemen die u uh, ook echt volwaardig en serieus? Ja, ja Wij zijn uh, uh, omdat je uh, laat zien wat je kunt. Hè. Je hebt dezelfde opleiding, je bent dezelfde uh, bevoegd. Uh, je ondersteunt hun dagelijkse werk eigenlijk. En ze zien je ook als volwaardige collega... En de minister wil nu dat, dat er twee keer zoveel worden. Hè? Is dat een reële uh, wens van hem? Kan die uitkomen? Uh, it, it is... Ik ben al blij dat hij die uitspraak doet en dat hij uh, aandacht geeft nu aan de vrijwillige politie. Want nu uh, weten we tenminste dat hij bestaat. Ik denk nou dat veel dat ontstaan, mensen dat niet dat is wisten. Denk ik, uh, de kern van het probleem denk ik dat de vrijwillige politie zo weinig mensen heeft. Uh, de onbekendheid, want iedereen kent wel de vrijwillige brandweer, uh, man, vrouw. Iedereen kent de vrijwilliger in de zorg. Maar als je dan vraagt, kent u de vrijwilliger bij de politie? Staan mensen toch raar te kijken? Dus dat de heeft hij in, in ieder geval eigenlijk. bereikt, maar dan nog ergens 2000 mensen vandaan halen. Gaat dat lukken, denkt u? Nou, ik hoop dat het gaat lukken. Maar of het daadwerkelijk gaat lukken, dat zal denk ik niet in vier jaar tijd te lukken. Ik denk dat er dan wat meer tijd overheen zal zitten. Maar als we daar meer bekendheid aan gegeven, zoals medias van Radio 1 en zo. Ja, dan zou het perfect zijn. Goed, en met uw enthousiasme, wie weet, zit er nu iemand te luisteren die denkt, dat ga ik ook doen. Nou, meer van ik kijk uh, op uh, www.politie.nl en oh. klik even door naar de vrijwilligers. Kijk eens even, u heeft zich goed voorbereid. Dank u dat wel. Ook, Tim? Nog één vraag. Werkt u de politie ook bij de hond? Werkt de vrijwilliger met de politiehond. Ja. Uh, niet, hij heeft geen hond zelf. Maar hij kan wel uh, gekoppeld worden aan de hondengeleider eventueel. Okay, maar ja. dat gebeurt niet vaak hoor. Nee, nee, Tim hoorde vroeg denk ik naar die hond ja, op de achtergrond. Oh, ja, daar klopt ja. <laughs> ja, moeders de vrouw komt net thuis. Oké, okay, nou goed. Doe er de groeten meneer Van Omme en uh, Doei. dank. Ja, u ook. Dank dag. u wel. Dag. Dag. Goed nieuws voor ondernemers.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 Waan je miljonair en boek een om vakantie naar Dubai. Zon, zee, strand en eindeloos shoppen met de allerhoogste vroegboekkorting. En 50 euro extra flitskorting per persoon. Vliegensvluggen vluggen vroegboekers, vliegen voordeliger. Arke.nl, dacht het wel. Iedereen praat over duurzaam ondernemen. Maar hoe lang gaan nu mensen eigenlijk mee? Als ondernemer bent u druk bezig met dat ene bestand downloaden... dan die factuur verzenden en daarna uw zakenrelatie bijhouden.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 Een slechte dag vandaag op de beurzen. Door bezorgdheid over de Europese schuldencrisis en angst voor een nieuwe recessie staan de koersen onder zware druk. Zo staat de AEX vlak voor sluiting op 4% verlies. Parijs en Frankfurt noteren een min van 5% en Londen van 3%. De komende twee jaar wordt 850 miljoen euro geïnvesteerd in extra zorgpersoneel. Daarmee moeten 12.000 extra verpleegkundigen worden aangetrokken. Dat staat in een convenant dat staatssecretaris Veldhuizen van Zand heeft gesloten met de zorgsector. De vraag naar personeel in de zorg neemt sterk toe door de vergrijzing. In de buurt van de grens met Afghanistan heeft het Pakistanse leger drie Al-Qaeda-kopstukken opgepakt. Onder hen zou ook Younis al-Mauritani zijn... die verantwoordelijk wordt gehouden voor aanslagen op onder meer energiecentrales en olieleidingen. En de Britse premier Cameron wil een onderzoek naar de betrokkenheid van MI6... bij de uitlevering van terreurverdachten aan het regime Gaddafi. Die verdachten zouden in Libië zijn gemarteld...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 met opklaringen, maar ook nog steeds een paar heel felle buien boven het land. Met de onweer daarbij en ook forse windvlagen. Die buien gaan vanavond en vannacht wel wat afnemen, dan wordt het op de meeste plaatsen droog. En met de opklaringen hebben we dan een minimumtemperatuur van zo'n 12 graden. Het blijft flink waaien, vooral langs de kust waait het krachtig met windkracht 6. En morgen in de loop van de dag gaat die wind steeds verder toenemen. Tegen de ochtend begint het al te regen in het noordwesten van het land. Die regen breidt zich over de rest van het land uit. En dan in de middag krijgen we de meeste wind langs de kust stormachtig, wind 8. En eh, daarbij hebben we dan ook forse windvlagen. Herfstweer met een temperatuur van 18 graden. Die temperatuur verandert eh, woensdag en donderdag niet of nauwelijks. Het is iets minder nat, vooral op de woensdag. Misschien weer een beetje zon op de donderdag. in elk geval gaat de wind dan afnemen. En vanaf vrijdag krijgen we dan weer meer zon en gaat het kwik ook omhoog. Ah, nu verkeersinformatie. De meeste files staan in het midden van het land. Maar het is verder een normale avondspits, in totaal zo'n 100 kilometer. De files op de A16 van Rotterdam naar Breda... File na een ongeluk tussen knooppunt Klaverpolder en Breda Noord 5 kilometer. Maar het is wel aan het oplossen, want de weg is weer vrij. Dat is nog niet zo op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leiden en Voorhout, 5 kilometer fieden. Dat is nog de nasleep van een afgevallen lading. Er ligt nog veel rommel op de weg. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Leidsendam. Over de N14 en de A4. En in het zuiden op de A59 van Den Bosch naar Nijmegen. Tussen Nuland en Knopend Paalgraven, 4 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Weet je wat? Doe het dan lekker zelf!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 Het Radio 1-journaal om zes minuten over half zes. En de beurzen zijn alweer even dicht. En wat blijkt, de onrust op de financiële markten houdt aan. Na een korte opleving, begin vorige week, zijn de Europese beurzen opnieuw fors lagen gesloten vanmiddag. In Nederland verloor de AEX 4 en staat nu net onder de 275 punten. Evert Waterlander, goedemiddag. Goedemiddag. Directeur, vermogensbeheerder Optimix, u hebt er verstand van. Van waar die lagere standen vandaag? Ja, ik denk dat hier uh, twee dingen spelen. We zagen vrijdag al bij het slot van de Amerikaanse beurs... dat de zwakke arbeidsmarktcijfers daar de beurs omlaag duwden. En meestal volgen wij wel, zeker als je ook ziet... dat wat uh, economische cijfers op een zwakke groei uh, duiden. Nou, Dan zie je dat de grote dalers op de beurs zijn de cyclische sectoren. En het tweede is dat de president van de Wereldbank, Robert Soelik... Uh, meende te moeten roepen dat ja, als, als de Europese schuldencrisis uit de hand loopt... is dat een bedreiging voor de Europese banken. Ja, en dat is in een zwak klimaat altijd olie op het vuur. En ook de banken zijn uh, ja, dan ook lijstaanvoerders van de dalers vandaag. Wat bedoelt u met de formulering meende te moeten roepen? Nou kijk, het is een beetje, uh, je kunt altijd roepen als het misgaat is het mis. En dat is een beetje de kern van, ja als het misgaat met de schuldencrisis hebben de Europese banken een bedreiging. Maar dat kan iedereen bedenken. En dat is ook echt de reden waarom de banken zo hard naar beneden gingen op de beurs. Als we bijvoorbeeld naar ING kijken, nou, die 10% lager heeft gestaan. Ja, je wordt als belegger wat achterdochtig. Hè? Je vraagt je af wat is de reden dat dat op dit moment geroepen wordt. En het is niet de eerste, de beste. En uit, uit gegevens van de ECB blijkt ook nog eens dat banken daar afgelopen vrijdag 150 miljard euro hebben gestald. Het hoogste bedrag sinds dit jaar. Is dat ook iets waar mensen van schrikken, beleggers? Beleggers schrikken daar zeker van, want dat betekent ook dat het geld uh, liever bij de ECB neergezet wordt dan uh, aangewend wordt voor kredietverlening, wat uiteindelijk ook economische groei gaat brengen. Dus dat is uh, iets waar beleggers naar kijken. Het geeft ook aan hè, dat banken dit doen, dat ook zij grote onzekerheid ervaren. En over de ECB gesproken, die maakt altijd op maandag bekend wat ze afgelopen week hebben gedaan. Hè. Weer enorm veel staatsobligaties opgekocht voor ruim 13 miljard euro, twee keer zoveel als vorige week. Toch zie je dat de rente op bijvoorbeeld Italiaans staatspapier weer oploopt. Elfde dag op rij van stijging, nu dichtbij 6 procent. Is, is het instrument van de ECB wat dat betreft om rust in de markt te brengen onderhand een beetje uitgewerkt? Dat is inderdaad heel moeilijk om die rust te brengen. Want de kracht van de markt uh, kun je wel voor uh, korte tijd zeg maar temmen. Maar voor langere tijd is dat inderdaad moeilijk. Dat betekent bijna dat je over ongelimiteerd budget moet uh, beschikken. En uh, ja, dat is dan ook precies waarom de ECB, de nieuwe president die uh, op 1 november benoemd gaat worden, denk ik vandaag, uh, heeft verklaard van ja, deze spread, zoals dat heet, het oplopen van de rente, Het renteverschil met Duitsland, is een krachtig instrument om te onderstrepen uh, dat verschillende overheden in Europa orde op zaken moeten stellen. De komende tijd, wat kunnen we dan verwachten op de beurs? Nou, de, de, de beurs uh, heeft heel veel angst vandaag, maar we zien wel iedere keer dat er ook weer koopjesjager komen. Het is dus een zeer bewegelijke markt die uh, gewoon zoekende is naar hoe gaat dit aflopen. Uh, Doemscenario's zijn nog niet uh, helemaal aan de orde. Dan was de handdoek nog veel harder in de ring gegooid, maar men is echt zoekende naar waar gaat dit naartoe. En dit is ook, uh, ja, dit zijn, hier worden beleidsmaatregelen ingezet die nooit eerder ingezet zijn. En dat maakt het ook zeer spannend. Even het Waterlander, directeur van Vermogensbeheerder Optimix. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dan nou gaan we praten over het nieuwe tv-seizoen dat is begonnen. Dat betekent uh, nieuwe programma's. Meestal op televisie valt het wel mee dit jaar. Uh, TV-wetenschapper Maarten Racing van de UvA... die heeft het allemaal als het goed is zo'n beetje op een rijtje. Goedemiddag. Ah, goedemiddag. Is het een seizoen waar u naar uitkijkt? Uh, je kijkt naar elk televisie-seizoen uit. Uh, al was het maar beroepsmatig. Maar uh, ik denk dat er inderdaad uh, komen het komend jaar niet zo heel veel extreem nieuws te zien zal zijn. Nieuw en, en innovatief? Ook weinig innovatieve programma's? Nou ja, je, nee, eigenlijk niet. Je ziet, een, uh, je ziet een trend dat we meer krijgen van wat we het afgelopen jaar eigenlijk al uh, hebben gezien. En waar mensen blijkbaar nog steeds in geïnteresseerd zijn. Uh, uh, en het is aan de ene kant uh, uh, talentenshows. Alhoewel ik denk dat dat wel langzaam, maar zeker de komende jaren wat minder zal worden. Maar nu zitten we, dan we, krijgen we nog steeds wel een aantal nieuwe ervan. En heel veel reality, uh, uh, vooral. En ja, dat heeft gewoon te maken met het feit dat de kijkers daarvan uh, uh, redelijk hoog blijven en dat het voor programmamakers en zenders en producenten gewoon relatief goedkope televisie is. En als je het hebt over talentenjacht, is, zijn dat dan weer zangprogramma's? Zijn dat dat weer? Zangprogramma's, uh, waar wordt gezongen? Nou ja, daar zitten zangprogramma's tussen. Volgens mij komt er ook wat ander talent nog, uh, uh, nog langs. Uh, Danstalent hebben we natuurlijk weer, uh, ja. uitwinttalent. Uh, maar ja, volgens mij zijn we er langzaam maar zeker wel een beetje doorheen aan het raken. Is daarbij een verschil merkbaar tussen de publieke en de commerciële? Ja, wel in de mate waarin ik zie bij RTL 4 en SBS zie ik wel erg veel reality-tv langskomen. En dat zie ik bij de publieke wat minder. Maar goed, daar is natuurlijk relatief gezien nog wel wat geld beschikbaar. Of wordt geld beschikbaar gesteld. Want reality-tv is onderscheidend te zijn van de commerciële, omdat reality-tv die goedkoper is om te maken? Ja, precies. Heel simpele afweging. Ja. ja. Wat bieden de publieken dan... Um... Waarmee de publieke zich echt kunnen onderscheiden komen te... nou ja, ik Nou uh, ja, wat dat betreft bij TV Lab, wat ik toch wel een heel leuk idee vind. Je ziet niet voor niks dat er toen andere uh, publieke omroepen in, in het buitenland wordt overgenomen. Er zijn wel een paar leuke ideeën naar voren gekomen. Uh, ik vond Rambam uh, erg leuk. Goed, het is al veel besproken. Het is ook natuurlijk een beetje een rip-off van die Belgische uh, Basta. En zelfs dat was eigenlijk weer een klein beetje een rip-off. Maar het is wel leuk in de zin dat het... Uh, het was natuurlijk Harry Mensie die uh, in de maling werd genomen. Om, om vanwege een nep uh, product. Maar het is, het is. Ik vind het wel leuk. In de zin van. het, het stelt. Uh... Uh, uh, het stelt, stelt dingen aan de kaak, uh, maar dan op een, op een wat vrolijk, op een wat luchtige uh, uh, manier. En in die zin zou je kunnen zeggen dat het wel typisch publieke omroep is. Ja, rip-off van een rip-off van een rip-off. Het kopiëren het is beter goed gejat dan, dan slecht bedacht. Geldt dat ook in tijden juist van bezuinigingen die eraan zitten te komen? Dus nou ja, het, geldt, het geldt voor televisie in het algemeen, want het is, het is vrij moeilijk. Ik bedoel, je, je zou het misschien niet zeggen, maar 9 van de 10 televisieprogramma's mislukken gewoon. Uh, wereldwijd. Dus, uh, uh, en televisie is relatief gezien natuurlijk. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met radio, is het gewoon een heel duur medium om te maken. Dus als iets gewoon een goed idee is of ergens blijkt aan te slaan, dan, dan is de televisie weer in de wereld in het algemeen nogal genegen om dat te kopiëren. Daar is ook weinig mis mee. Een keuze Inderdaad, beter goed gejat dan, uh, dan slecht bedacht. Een keuze voor veiligheid. Ja. Ja, zie je ook in steeds meer gezinnen, bijvoorbeeld bij mij thuis, dat de aandacht van televisie echt aan het verschuiven is naar het internet. Dat we tegenwoordig naar internet kijken, dat we met de laptop uh, opschoot uh, programma's zien. Ziet u zie op dat vlak nog nieuwe dingen? Uh... Nou ja, kijk, wat je ziet is dat jongeren meer uitgesteld kijken, dus naar uitzending gemist kijken en ook meer via internet uh, uh, kijken, uh, maar dat is een hele langzame verschuiving, dat gaat echt, uh, uh, er wordt wel gesproken over het enorme succes van uitzending gemist en dat is het ook wel, maar het is wel relatief want veruit de meeste kijktijd en dan praten we over ruim 98% gaat nog gewoon naar mensen die televisie zitten te kijken naar wat er op dat moment door een, door een zender wordt aangeboden ja zo? Uh, ja ja absoluut dus dat, dat is, dat, je moet dat alles in de, in de context, zien. er zijn wel verschuivingen die, die, die aan de hand zijn en die langzaam maar zeker, zeker door zullen gaan. Uh, naarmate ook de technische ontwikkelingen uh, doorgaat. Maar uh, ik, ik zeg wel dat de televisiekijker. zo'n beetje het meest conservatieve beest wat er maar is. Uh, mensen zijn niet voor de televisie weg te slaan. En jongeren leren dat iets minder aan. Maar tegelijkertijd leren ze ook steeds vroeger om voor dat kastje te gaan zitten. Al was het maar omdat ouders natuurlijk gemakkelijk een dvd'tje erin uh, uh, schuiven. Naar welk programma kijkt u uh, zelf persoonlijk het meeste naar uit? Komend jaar? Uh, nou, ik vind... Uh, een van de pro andere programma's... die bij TV-lab voorbij kwam... was... Uh, uh, uh, Truman... Uh, Waarbij dat was het eh, jongeren moesten kijken om zoveel mogelijk over iemand te weten te komen online. Hè, om het even heel kort samen Precies. te vatten. Precies, en, en dat vond ik wel, dat vond ik een behoorlijk briljant voor. Maar het is een beetje ondergesneeuwd, daar hebben ook weinig mensen wat over gezegd. Maar ik vond het heel leuk omdat, omdat er twee kanten aan zaten. Uh, namelijk aan de ene kant uh, twee teams die al tegen elkaar strijden... om van iemand iets te veel te weten te komen via de nieuwe media... en daar dingen van gedaan te krijgen. Maar de andere kant, en dat zeiden ook al een aantal kijkers... van je realiseert je opeens... Hoe veel mensen via de me via nieuwe media van mij te weten kunnen komen. Dus, dus ook daar is, ook nog is het een weer, beetje educatief. Ja, in de vorm van een spel uh, van een spelprogramma zie je dat er ook educatieve kantjes aan zitten en uh, dat er juist zeg maar over over nieuwe media die natuurlijk toch steeds belangrijker worden. Uh, uh, uh, wat daar ook de gevaren van zijn uh, van al de leuke dingen die we ermee kunnen doen. Goed, Maarten Racing, wij namen even in sneltreinvaart het nieuwe tv-seizoen door. Dank. Oh, Goedemiddag. Straks de bouw van ecoducten ligt op schema. Rijnan Zwaan, hoe is het op de weg? Echte problemen blijven uit in deze avondspits. De meeste files nog in het midden van het land. Op de A44 van Den Haag naar Amsterdam zijn ze nog even bezig... met het opruimen van een afgevallen lading bij Voorhout. Levert drie kilometer file op. De rechterrijstrook is dicht. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem... de nasleep van een ongeluk bij Ravenstein, twee kilometer. En daardoor ook op de A59 vanuit Den Bosch... voorknopend paal staat vier kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Het eerste van de negen ecoducten. die Rijkswaterstaat gaat aanleggen. is geopend in Hoogsoeren op de Veluwe. Dat ecoduct moet grote gebieden. van het midden en het noorden van de Veluwe. met elkaar verbinden. Heel belangrijk natuurlijk voor het wild. ook al omdat er op het hele terrein niet gejaagd mag worden. Een ruig gebied, zo vond verslaggever Trudy van Rijswijk. Om bij het nieuwe duct te komen. moeten we met een jeep. want. Het heeft geregend en het is verschrikkelijk drassig. Ah, stalen platen, dat gaat wel makkelijker. Dat is dat beter? Ja, het ecoduct is zo'n uh, 100, 150 meter lang. En 70 meter breed. De wanden zijn afgezet met roosters. En achter die roosters ligt lavasteen. En verder ligt er alleen nog maar wit zand. Er moet begroeiing komen straks. En om te beginnen staan hier alvast drie eiken. Maar de rest dat moet min of meer vanzelf komen. Wordt maar een klein beetje aangeplant. Meneer Roelof Mulder, u bent van het bedrijf dat hier gewerkt heeft. Het is allemaal zand. Hoe moeten die beesten nou weten dat ze hier overheen moeten? Uh, een beest is op zichzelf heel nieuwsgierig. En wordt eigenlijk door de aanliggende gebieden hier naartoe gelokt. Uh, je ziet ook de afrasting, de schermen staan. Die staan kilometers ver. Dus een ree of een het wordt eigenlijk via de uh, rasters hier naartoe geleid... om hier over te steken. Plus een ree is een heel nieuwsgierig beest. Want tijdens de bouw staan ze gewoon achter de hek... als het ware van, uh, jongens, uh, wat gaat hier gebeuren? en uh, Mag het hek open dat wij er overheen kunnen? Echt waar? Heb je dat ja. meegemaakt? Ja. Afgelopen vrijdag nog, toevallig was ik hier zelf nog. En staat er gewoon een ree hier uh, op het pad... En de heel nieuwsgierig te kijken van, uh, nou jongens, wanneer ben ik aan de beurt? Ja, ja zo van schieten ze op. Ja, echt heel leuk. Leuk als je. En dan, dan geeft het ook weer aan waar je het voor doet. Dat je dan die beesten al ziet van hoe uh, we. Na, een, uh, nogal heftig onweer uh, tijdens de opening uh, de minister van Infrastructuur, mevrouw Sils van Hagen. Uh, deze uh, is 1 van 9. Wat gaat u allemaal doen? We hebben in Nederland in de afgelopen jaren heel veel wegen en spoorwegen aangelegd en daarmee de natuur doorkruist. En een tijdje terug hebben we besloten om die natuur weer te verbinden door negen ecoducten aan te leggen. Dit is de eerste die wordt opgeleverd hier vlakbij de domeinen en we gaan de komende periode nog acht opleveren op diverse plekken hier in rond en daar wordt niks van geschrapt, ondanks alle bezuinigingen. Nee, eh, sterker nog, ik vind het heel belangrijk dat we de natuur die we ooit onderbroken hebben met de wegen ook weer op deze manier herstellen. En ook bij toekomstige projecten proberen we altijd zo goed mogelijk wegen en nieuwe wegen in uh, te passen in de natuur. En dit project, dat uh, hebben we een tijdje terug toen besloten, daar hebben we een kwart miljard euro voor beschikbaar binnen mijn ministerie. En dat zullen we gewoon ook uh, in gaan zetten. Dat is geoormerkt. Ja, dat is geoormerkt en het is ook van belang om te doen. Want zo langzamerhand begint iedereen zich af te vragen hoe dat nou zit. Want uw collega Bleker heeft gezegd... de ecologische hoofdstructuur, daar zetten we nou eens even een punt achter. Ja, nee. hoe is het een met het ander te rijmen? Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, uh, ik heb niet meer geld voor... Uh, een volledige ecologische hoofdstructuur zoals die vroeger ooit uitgetekend was. Ik ga naar een kleinere, robuustere, maar die dan wel helemaal wordt uitgevoerd. Dat zal die ook gaan doen. Dit project is een project dat je daarnaast hebt uh, liggen. En dat uh, gaat gewoon vanuit dat waar wij ooit hard door uh, met de wegen het landschap hebben doorsneden. Dat we proberen om dat ook weer terug te brengen. Dat is goed voor de dieren, maar is ook goed voor de mensen. Hè, want het voorkomt ook veel verkeersongevallen. Je ziet dat dit soort projecten gewoon echt werken. En die gaan door Basta. Ja, dit uh, gaan wij gewoon blijven doen. En uh, ook in de toekomst als het goed nadenken over hoe je een weg goed kan inpassen. En tegelijkertijd, we moeten allemaal een beetje op het centen letten. Dus we zullen altijd kijken dat er geen overdreven uh, inpassingen plaatsvinden. Maar daar waar je iets kapot maakt, zorgen dat je dat weer herstelt. Dat vind ik niet meer dan logisch. U hoorde minister Schult in een uh, gesprek met Trudy van Rijswijk. Ook toeristen voelen het nu... Niet de relatie pardon ook toeristen voelen het nu. De relatie tussen Turkije en Israël is bekoeld. En het leidt tot een andere behandeling op het vliegveld. En hoe merk je dat dan, Bram van Meulen? Ja, die, nou, vanochtend is een groep van zo'n 40 uh, Israëlische passagiers hier aangekomen op uh, Atatürk International Airport in Istanbul. Een vlucht vanuit Tel Aviv. Uh, en toen ze aankwamen, werden ze ineens apart genomen van alle andere passagiers van andere nationaliteiten op diezelfde vlucht. En zijn ze in een verhoorkamer gezet door uh, Turkse grenswachten. Daar kregen ze een hele lange lijst van vragen. Andere Israëlische passagiers die in Istanbul moesten overstappen, kregen zo'nzelfde behandeling. Ze ze moesten zich uitkleden, daar klaagden vrouwen over. Ze werden gedwongen om zo een tijdje in de hoek te blijven staan. Vervolgens mochten de kleren weer aan, nog langer wachten. Ze mochten niet naar de wc, klagen ze. En Turkse grenswachten leken eh, niet echt een doel te hebben met hun ondervragingen. Behalve exact te imiteren van wat Turkse passagiers nu kennelijk al een tijdje overkomt als ze naar Tel Aviv vliegen. Want ook Turken ondergaan hetzelfde als zij daar naartoe gaan. Ja, dat, uh, dat is in elk geval het verhaal dat, uh, dat nu ook wordt toegegeven in Israël. In de krant uh, Haaretz schreven de Israëlische autoriteiten toe... dat er inderdaad zo is dat Turkse passagiers extra worden ondervraagd. Nou, iedereen die wel eens op Israël heeft gevlogen... iedereen die wel eens met El Al heeft gevlogen... weet dat de standaardprocedure daar is... dat passagiers veel grondiger worden ondervraagd... dan door iedere andere luchtvaartmaatschappij... ook bij aankomst en ook bij vertrek. Maar in dit geval blijken de Turken extra slachtoffer te zijn en extra lang te worden ondervraagd. Dus het is een beetje pesterij op, over en over een weer. Maar een pesterij die voortvloeit uit een rapport van de Verenigde Naties van vorige week, waarin heel kritisch ja. werd geoordeeld over Israël. Ja, dat is uh, onvermijdelijk uh, het gevolg. Dus uh, tot nog toe was het, uh, het, werd het spel alleen maar diplomatiek op zeer hoog niveau gespeeld. Uh, dat betekent dat uh, Turkije vorige week heeft aangekondigd... de Israëlische ambassadeur niet langer te dulden in dit land. Die zal voor woensdag met een groot deel van zijn personeel het land moeten verlaten. Maar dat betekent bijvoorbeeld ook dat uh, Turkije uh, nu wil gaan patrouilleren... heel dicht voor de Israëlische kust... En dat ze Israël voor een internationaal, eh, het internationaal gerechtshof in Den Haag willen gaan slepen vanwege die hele kwestie, en daar komt het allemaal uit voort, van 31 mei vorig jaar toen negen Israëlische commando's, of toen Israëlische commando's, negen Turkse activisten eh, doodschoten aan boord van dat Turkse hulpschip, je weet het nog wel. En inmiddels is die kwestie zo hoog opgerakeld dat kennelijk daar ook passagiers het slachtoffer worden. Op Turkse en op Israëlse luchthavens. Dank u voor deze update. Bram van Meulen. Het NOS Radio en Journaal Overzicht. Veel aandacht voor de internetbeveiliging van de overheidwebsites. Vertrouwen van burger in digitale overheid wankelt. En het slot op de browser kraakt. Dat zijn koppen in NRC Handelsblad. Maar de krant heeft ook ander nieuws. Bijvoorbeeld dat het kabinet per jaar 852 miljoen euro extra investeert in de zorg. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten heeft vanmiddag met acht brancheorganisaties een convenant getekend. Die organisaties moeten aan 12.000 extra zorgverleners zien te komen. Er moeten de extra handen aan het bed worden van ouderen in verpleeghuizen. Van alle ministeries krijgt alleen volksgezondheid er zoveel geld bij. Extra personeel in de ouderenzorg was dé voorwaarde van gedoogpartner VVV, PVV... om het huidige minderheidskabinet te steunen. En na zessen kunt u de staatssecretaris hierover horen. In Goutem, dat is een dorp vlakbij Leeuwarden... zijn nog steeds treinvandalen actief. Gisteravond was het volgens de Leeuwarden Courant opnieuw raak. De trein van Zwolle naar Leeuwarden, die om kwart over elf moest aankomen... die kwam enkele minuten daarvoor met een hoop herrie tot stilstand. Conducteurs dachten aan een stuk beton of een kliko, maar het bleken plastic pijpen te zijn. Het luchtsysteem van de trein was zo zwaar beschadigd... dat de remmen en de deuren niet meer werkten. De trein kon pas na een uur naar Leeuwarden worden gesleept. De passagiers zaten er nog... In. De NS heeft bij Goutum al een half jaar te maken met vandalen. Hun werk varieert van een putteksel, een hoop stenen of inderdaad een kliko op de rails, tot gisteravond dus een aantal plastic buizen. Het Korps Landelijke Politiediensten heeft vandaag twee journalisten aangehouden. Zij stonden in een grijze golf langs de A13 bij Ippenburg. Automobilisten hadden volgens verschillende media de politie gebeld... omdat ze bang waren voor de snelwegschutter... die ook in een grijze golf zou rijden als hij bestaat. De twee journalisten bleken bij Omroep Pounds te werken. Ze wilden weten in hoeverre je opvalt in een grijze golf... en filmden hoe lang het duurt voordat de politie in actie komt. Omdat de twee journalisten geen identiteitspapieren bij zich hadden... moesten ze mee naar het bureau. De politie ziet er de grap niet van in. Vorige week moest dat worden uitgerukt voor journalisten van de schrijvende pers, die zich bij de A13 met een grijze golf opvallend gedroegen. Als hij nog had geleefd, dan zou Freddie Mercury vandaag 65 jaar zijn geworden. De frontman van Queen. Die uitgroeide tot een van de populairste popartiesten aller tijden. Hij overleed bijna 20 jaar geleden. Weinig mensen weten dat Mercury 65 jaar geleden op Zanzibar werd geboren... als Farok Bulsara. Zijn voorouders stammen af van Perzen... die vele eeuwen geleden voor de islam naar India vluchtten. De Britse organisatie Asian Awards heeft daarom besloten om Freddie Mercury te eren. De organisatie richt zich speciaal op mensen die directe banden hebben met India, Sri Lanka, Pakistan of Bangladesh. En die hun sporen hebben verdiend. In oktober worden de Asian Awards in Londen uitgereikt. Niet alleen familie van Freddie Mercury, maar ook queen-gitarist Brian May zal dan aanwezig zijn. Freddie Mercury staat ook op Twitter uh, bij de meest populaire woorden. Google eert de popmuzikus met een zogeheten doodle. Het bekende logo van de zoekmachine wordt bij speciale gebeurtenissen soms vervangen door een bijzonder logo. Vandaag is dat dus ter ere van de verjaardag van Mercury. In de Google Doodle zijn afbeeldingen van de zanger te zien, maar daar blijft het niet bij. De Doodle is interactief en zelfs Femke Halsema, een fervent twitteraar, is lyrisch. Oh, wat een mooie Google logo, twitter ze vanochtend. En dan vooral aanklikken. En dan hoor je dit, wie dat doet, krijgt een animatie te zien... en hoort een van de populairste nummers van Queen. Geschreven door de zanger zelf. Stop me now. Stop me now. Having a good time, nog steeds. Don't Stop Me Now van Queen. Hij zou vandaag 65 jaar zijn geworden. En het is inderdaad tijdloze muziek, Lucelle. Mijn kinderen onlangs begonnen met het spelen van Queen... terwijl ik zelf helemaal niks met de muziek heb. Gewoon gevonden via iTunes, via YouTube... Het is ongelooflijk. Tim, Freddie Mercury. Goed, Google, dan uh, ziet u hem. Klik het aan en dan hoort u hem. Na zes zijn we terug met dit Radio 1 journaal. Dan meer van Talita van Zon. De vrouw die in Tripoli van een balustrade sprong gewond raakte. Mee werd genomen, zegt in ieder geval een journalist. Heeft haar geholpen het land uit te komen. Nou, via Malta uiteindelijk is ze in Nederland aangekomen dit weekend. Hans-Jaap Melissen ging vanmiddag bij haar op bezoek met een... Heleboel vragen. Tot zometeen. EK-kwalificatievoetbal op Radio 1. Morgenavond om 7 uur. Finland-Nederland. Breed, breed, kuit, Jongens, <laughs> jongens, jongens, jongen, wat een biergalloze goal. NOS langs de lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1.